De gouverneur van Arizona heeft al gezegd dat hij in beroep gaat. Het weer nog. Vannacht wisselen bewolkt en buien. Het koelt af naar 13 graden. Overdag eerst buien, later van het westen uit droog en zon. En het wordt 20 graden. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. We'll Check what's wrong I had a little time and I still know.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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. Zief M TV op kanaal 45. 45. 45.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 Last Journey. Z.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 So,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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie kijkt in het onderzoek naar diplomafraude, ook naar klachten van docenten die zich onder druk gezet voelen. Dat zei het staatssecretaris van Bijsterveld aan de Tweede Kamer. De Algemene Onderwijsbond krijgt signalen dat scholen docenten onder druk zetten om hogere cijfers te geven. Een groot aantal zittenblijvers of scholieren zonder diploma kan de goede naam van een school aantasten. en scheelt aanmeldingen. Oud-burgemeester Leers van Maastricht doet onderzoek naar gesjoemel met diploma's door hogeschool in Holland. Ook de onderwijsinspectie doet dat en kijkt dan ook of docenten onder druk worden gezet om de normen te verlagen. Van Bijsterveld krijgt in oktober te horen of de verhalen hierover kloppen. Voor het eerst is een Amerikaanse ambassadeur aanwezig bij de dodenherdenking in Hiroshima. Op 6 augustus worden de slachtoffers herdacht van de Amerikaanse atoombom op de Japanse stad. 65 jaar geleden kostte die bom het leven aan zo'n 140.000 Japanners. Een andere atoombom werd drie dagen later boven de stad Nagasaki gedropt. Daar kwamen nog eens 80.000 mensen om. De Amerikaanse regering vindt dat de tijd nu rijp is om de Japanse herdenkingen bij te wonen. In het westen van Canada woeden bosbranden. in Kamloops in de provincie British Columbia worden honderden huizen door het vuur bedreigd. Een aantal bewoners is geëvacueerd. Nog eens honderden mensen stonden op het punt om hun huis te verlaten, maar op het laatste moment draaide de wind en hoefde niemand weg. De brand brak dinsdag uit en heeft tot nu toe 50 hectare natuur in de as gelegd. Het is kurkdroog in het gebied en er staat veel wind. De Canadese brandweer bestrijdt het vuur met blusvliegtuigen. Het weer nog vannacht wisselen bewolkt en buien. Het koelt af naar 13 graden. Overdag eerst buien, later van het westen uit droog en zon. Het wordt 20 graden. Dit was Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, en zomerhits. Z -M -M. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.